ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag begint het al drukker te worden. Tussen Hoofddorp en Hoelevaar en Sveen heb je vijf minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. dit radioprogramma Zandvoort op zaterdag. Nou ja, spanning voor de mensen die houden van schaatsen, want uh, ja, de lange baan uh, die gaat uh, beginnen, die staat op punt op te beginnen. En de eerste op de baan is uh, de Nederlandse Mero uh, Konijn. dan hebben we het over de drie kilometer dames met uh, drie kanshebbers daarvoor uh, voor Nederland uh, in de baan. En de eerste is dus uh, Merel die de spits mag uh, afbijten daar uh, in uh, Italië. Wij gaan het aan het begin van de derde uur hebben niet over schaatsen, ja ook wel hoor, maar tussendoor, maar ook over het voetbal. Want Piet, ik sprak zo vlak voor de wedstrijd tegen de Rijgenbos, en toen hadden we er nog wel een klein beetje vertrouwen in, omdat de coach dat ook zei, hè? Ja, maar we gingen inderdaad hoopvol weg. In de... Er moet een keer wat gebeuren, zei hij. Dus ik had een stil hoop op vandaag. En de eerste 22 minuten leek het ook zo te gaan. Een beetje over een weerspel heb ik doorgekregen. En bij een van de uitvallen werd de Nijselberg van Ester voor door de keeper onderuit getorpedeerd. Terwijl iedereen wachtte dat de scheidsrechter een strafschop zou geven, deed hij dat niet. En Rijgenboos ging er als een haas vandoor met de bal naar voren. Een paar snelle bewegingen en een lop over de keeper. En na 22 minuten stond het dan 1-0 voor de Rijgerboys. Het was even uh, moeilijk voor Zandvoort daarna. En in de 33ste minuut waren de aanvallers van Rijgerboys weer te snel af. En het werd uh, 2-0 voor Rijgerboys. Daarna heeft de trainer de Arendt-Regeer wat, wat, wat spelers van positie gewisseld. En dat heeft tot een soort wederopleving... Uh, ...geleid wel, dus we gingen iets beter spelen... ...maar het heeft niet geleid tot een doelpunt... ...en we zijn zojuist de, de rust ingegaan... ...met een 2-0 voorsprong voor Rijgenbosch. Het zal dus een harde dobber worden... ...om dit nog te keren, maar... ...we blijven positief en ik zou zeggen... ...tot later in deze middag. Zeker, nou dankjewel Piet... ...en uh, straks uh, meer van het voetbal. Verder doen we nog veel meer... ...in het uh, derde en laatste uur. Hè. De, uh, drie kilometer schaatsen ...uiteraard voor je in de gaten, dus... ...daar hoef je niks van te missen... Maar we hebben ook het uh, autosportnieuws met uh, Randall Lawson. Dat gaat ook weer door zo rond en nabij kwart over vier. Verder hebben we weer een leuk dier van de week uh, uitgekozen. En hebben we nog wat uh, Zandvoortse informatie. En als we eraan toekomen, hebben we ook nog uh, wat uh, van het nieuwe platform uh, wat in Zandvoort uh, plaatsvindt. Uh, dat is uh, het uh, platform voor uh, bedrijven die kunnen samenwerken om uh, iets uh, moois uh, op te bouwen. Daarover hadden ze vanmorgen een item. En uh, ja, mogelijk gaan we dat zometeen nog eventjes dus, uh, herhalen. Mochten we daaraan toekomen, dat zeg ik heel eerlijk. Eerst gaan we weer lekkere muziek draaien en gauw houden. Ja, ik wil dan weer eens draaien deze van uh, Scott McKenzie. Ziek, hè? Bij de Zandvoorts Radio. Je hoorde Jericho, de single van uh, Simply Rats. Ja, we gaan uh, overschakelen naar de A1... Uh, waar uh, iemand uh, snel over de baan uh, vliegt. En dat is uh, Rendellos. Goedemiddag, Rendell. Nou, ik rijd nu 22 km per uur in de file. Dus oh, god. Oh, god. Ik denk eindelijk een beetje snelheid erin, ja. maar nee. Nou, gewoon... Uh, ik sta stil bij Barneveld, dus... Uh, het is even helemaal niet anders. Maar het, Zeker. Euh, ja, het is Nederland. En kom, jongens, je komt net uit het oosten van het land. En daar kan je dus wel gewoon nog lekker doorrijden, zullen we maar zeggen. Ja, toch? Ja, de wijzen ja. komen uit het oosten, hè? dat weet je hè. Ja, nou ja, ik kom mijn heel leven uit het westen, maar dan ga ik het, uh, kijken of ik daar misschien toch nog wat meer know-how kan opvangen, zeg maar. Ik heb geen idee. Ja, je was toch bezig nou, met de verhuizing? Of, uh? Ja, nou, ik heb net weer naar huis gekeken en uh, we zijn uh, druk uh, naar boerderijen aan het kijken daar. Dus ik wil een mooie boerderij kopen en we zijn uh, druk aan het kijken die, uh, die hoek in. En dat is allemaal ook, ook daar nog die steeds niet echt makkelijk. Dus, nee, hè? Nee. Nee, nee. Nee, want dat hoor ik ook ja. van die, die carnavalsgroepen. Die zoeken ook allemaal plekken om zeg maar die wagens te bouwen en te onderhouden. Want ja, daar, nou ja die, die, heel veel boeren en dergelijke die stoppen ermee. En dan wordt het ja, vaak, ja. vaak zeg maar, helemaal weggehaald ook. Nou, als ik een boerderij vind met een hele grote loods, dan mogen ze bij mij nog steeds komen opbouwen, hoor. Nou, ja, gezellig. Ja, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, en ja, als er maar genoeg het. plek voor je auto's is, toch? Nou, als er maar genoeg voor plek voor mijn auto's is en ik heb dan zoiets en dan kom maar lekker bouwen, geen probleem. Als ze maar genoeg uh, drank meenemen, dan uh, maken we er wel feestje van. Nou, zeker weten. Nou, we ja. hebben wat uh, grote onthullingen gehad uh, de afgelopen week. Uh, Mercedes en uh, Williams, dat zijn al teams uh, waar we de echte auto's van uh, weten. Uh, ja. ja, en uh, Max de Stappen trouwens. Die heeft uh, laten weten dat het uh, minnetje van de batterij, hè, die nu veel meer vermogen gaat opleveren, dat het wel eens een, uh, een zware dobber uh, kan uh, gaan worden. Waarom zegt hij dat? Ja. Nou heel simpel, uh, om nu heel erg hard te gaan moet je zorgen dat je batterijen in de auto constant vol zitten. En uh, die batterijen die worden zeg maar bijgevuld op het moment dat je gaat remmen. Hè. Dan wordt er, uh, in principe, uh, de, de, gaan ze laden, toestand, het heel gebeuren, zeg maar, dan worden ze weer lekker vol en dan heb je meer vermogen. Nou, waar ik een beetje bang voor ben, met wat er nu allemaal aan de hand is, uh, dat in feite die batterijpakket zo belangrijk is geworden, Bro, ze, ze leveren 50% van het vermogen. Um, dat uh, het meer wedstrijden worden gekeken, daar rij ik wat langzamer, daar eigenlijk kan ik wel weer sneller. Uh, uh, dat ze eigenlijk meer bezig zijn, heb ik mijn, mijn plaatje op mijn dashboard van mijn batterij wel vol, dan gaan ze nog aan de racen gaan. dus uh, We gaan zien in de praktijk hoe dat gaat uitleveren. Ik kan begrijpen dat Max, die een echte racer is, hè? Max is er eentje die moet je in een auto zetten en die wil uh, van de start naar de finish zo hard mogelijk rijden. Ja jongens, dit wordt veel meer overleg plegen, managen, op je dashboard kijken. Ja, ik vind het niks met race te maken hebben, klaar. Dus... Nee hè, dat, dat lijkt me nee, ook... Uh... Gooi, er gewoon, gooi er gewoon weer lekker een V10 in die veel bewaaien maakt, die veel uh, brandstof uh, drinkt. Uh, gaan. Boor, uh, want ik sta nu in een heel lange file, Echt, er wordt meer brandstof gemaakt dan, uh, met het stilstaan... ...dan in één Capri uh, op Zandvoort hoor. Dus, uh, Hou op met dat hele milieuvriendelijke gebeuren, ook de 4 jaar. Ga gewoon racen. Gooi een V10 in. Vind hem ook veel mooier. Hè? Maakt enorm veel geluid. Zeker, en, zeker. Uh, ja, dus uh, uh, ga racen. Daar is de Formule 1 voor gemaakt. En nu wordt het eigenlijk een beetje, uh, ja, zou je zeggen simracen? <lacht> ja, je, uh, bijna ook, wel. Hè? Want die auto's uh, die, uh, ga je ook veel minder horen nog. Het was al veel ja. minder, maar er uh, ja, blijft ja. weinig van over natuurlijk. Geloof wij, de trabant die bij ons rijdt, maakt meer dan wijze van md 1 auto. Dus, Ja, Dat ja, ja. uh, yeah, is niet wat we willen. Uh, ik wil een spektakel, uh, ik wil een klein jongetje weer zijn in de duinen in uh, 1972. En dan kwam er zo'n cosworth motor voorbij en dan zat je helemaal te juichen. Nou, Dat heb ik uh, met de uh, huidige formule 1 autos in aan het testen zijn. Maar ook uh, tijdens de Prix heb ik dat niet heel erg meer hoor. Maar, uh, uh, dat weet jullie dus ook, in voor de Porsche Super Cup maakt meer lawaai. Ja, nou dat, dat horen we inderdaad. Ja, ja, dat zeg jij, maar dat is uh, echt waar. Dat, uh, die auto's uh, maken meer lawaai. Nou ja, het is allemaal politiek. En daar kan je helemaal niks aan doen. Boer, ik, uh, dit weekend was er een, een gigantisch, maar ook gigantisch uh, ja, uh, gesprek over het circuit van Sol in België. Nou, mensen die er nog nooit geweest zijn, jongens, dat ligt... Prachtig tussen Kanaal en Bossen, een heel klein woonwijkje naast. En er zijn twee mensen, um, en die jongens hebben 281 geluidsdagen per jaar. Daar zou echt gewoon de, de vlag uit hangen als ze er zoveel krijgen. Ja. Uh, en, da en daar leeft het circuit op, en er wordt heel veel getest, en heel veel uh, ook uh, door politie en, en ambulance diensten getest. En die geluidsdagen die hebben ze gewoon heel erg hard nodig om te overleven. En er zijn twee mensen, en die komen echt helemaal niet uit de buurt die uh, hebben daar uh, zeg maar een bezwaarschrift ingediend. Um, en uh, nu uh, zijn er gesprekken en er worden waarschijnlijk het circuit 100 geluidsdagen afgenomen. Jeetje, nee! Nou, dat is de dood, daar heb ik met 180 dat nog steeds veel, maar dat is de dood voor dat circuit dus... Ah oh jongens, ik heb, ik heb de verhaaltjes gelezen en geweldig en het mooiste is dat... De mensen uit de woonwijken naast, die hebben daar nog even een problemen Ja, maar ja, dat, dat kennen we ook wel een beetje uit Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, de Zandvoorters ja. vinden het allemaal lekker en leuk. En we horen weer herrie uh, vanaf het circuit. Maar dat zijn ja. uh, de nieuwkomers. En die kopen een uh, mooi uh, appartementje zo, uh, met, uh, met zicht op het circuit. En dan uh, denken ja. ze van, uh, nou wel, uh, leuk uitzicht. Maar dan horen ze die auto's en dan gaan ze klagen. Ja, nou ja weet je, daar, daar, daar kan je heel. lopen natuurlijk al heel lang de discussies over. En het is bij Zandvoort al heel lang iets, hè. Door, uh, uh, Zandvoort heeft niet eens zo heel veel geluidsdagen. Ik weet, ik weet geen idee hoeveel, maar volgens mij, maar iets van vier weekenden, nou, dan praat je over vier keer drie, twaalf dagen. Ja. ja, in Zolder uh, hebben ze nog steeds 180 hè. Ongelooflijk, ja. Nee, maar dat, dat, dat verhaal van Zandvoort is natuurlijk al uh, heel lang bekend. want uh, ja. ja, we hebben zelfs op een gegeven moment uh, de, de actie gehad. Dat kan je je ook nog wel herinneren van uh, Red Zandvoort. Ik heb de stickers er nog van. Precies. Dus we zijn met de ja, Formule ja. 1-auto erop en de schrijfhout ja. met uh, Red Zandvoort. Maar goed. Ja, geweldig. Zalvond ja. Ja. Nou ja, uh, heeft zichzelf al gered. Er is ook heel veel, uh, ja, heel veel gesprekken geweest dat uh, ze zoveel miljoen uh, winst hebben gemaakt. En dat het in uh, de mensen die geïnvesteerd hebben in hun zak is uh, verdwenen. Ja. Hé, hey, had, had zelf lekker meegemaakt. Ja, ja. Uh, ja, toch? Ja. Nee, maar <laughs> ja. dat is toch zo? Ja, ja weet je, ik heb dan zoiets gaan lopen zeuren. Hij had zelf ook een miljoentje of twee, drie erin gestopt. En daar had je ook centjes verdiend. Precies. Dus, ja, en dat zijn wel de mensen die dan lopen te klagen. en zeggen, oh belachelijk dit, belachelijk dat. En ik denk dan van, nou, ik denk dat ze een hele... Hé, hey, ze hebben meer rente gekregen dan bij de bank. Dus het zijn hele goede mensen. Zeker weten. Ja, die hebben een mooie investering gedaan. Ja, klaar. Dus, uh, dus ja... Ja jongens, we willen uh, Volgende week mogen we weer, hè? Ja, ja, leuk, leuk, leuk, ja. leuk. ja, want, uh, ja Barcelona dat... hebben we natuurlijk achter de rug, maar uh, ja, we hebben wel wat zorgelijk uh, nieuws gekregen. Ook van uh, uh, Esteban Ocon, uh, die uh, zegt van, uh, ja, de, je verliest nog steeds in de vuile lucht heel veel uh, grip. Ja, en dat is niet oké, okay, dat houden ze gehoopt om er helemaal vanaf te zijn. Uh, dat betekent gewoon dat er weer niet uh, op het scherpst van de steden ja, gereden kan worden. Je kan weer niet een auto gaan volgen. En uh, daar heb ik al van meer kanten gehoord, hè. meer rijders hebben dat al gezegd. Ja. Dat daarin niet heel veel veranderd is. Uh, ze hebben het alleen allemaal veel drukker aan boord gekregen. Want ze kunnen natuurlijk zelf een heel bestelling in die auto. Uh, maar het is niet zo dat je er gewoon heel dicht achterop uh, een auto's kan rijden. Dus. Ja, dat is wel wat hoor. En uh, ik, ik, ik zat toen een week een filmpje te kijken over de dicht achter elkaar rijden. Camprisant voor jongens, 1985, de laatste ronde. Het gevecht tussen van Lauda en Ellen Prost. Ja, nou. Hey, ik weet niet hoe vaak hij <gacht> de achterbak, de versnellingsbak geraakt heeft, maar er is heel veel gebeurd. En, uh, ja, onderwang gewoon uh, ja, met de neus gewoon helemaal onder de verzeldingsbank rijden. ja het kan met de huidige gemiddelde auto's. Schijnt dat nog steeds niet te kunnen. Nee, nou ja, nou, blijkbaar niet. Maar uh, ja, nou, de, de Aston Martin's uh, kunnen dat uh, misschien wel met een uh, nieuw ontwerp. Ja, ik moet zeggen, ik heb nog van de week even foto's zitten kijken. Ik vind het totaal niet de mooiste. Dat wil niet zeggen dat de mooiste ook het snelste is, hè? Nee, Toen, nee, nee. Nieuw is natuurlijk heel lang bezig en uh, het is heel simpel. Hij heeft er ook wel serieus naast gezeten. Uh, dus ja, het is voor iedereen heel erg nieuw. Maar als je de auto ziet, en, en als je dan helemaal zwart, het is zo'n mooie auto. Ja, dan heb ik wel zoiets van: uh, uh, het moet bijna wel goed komen. Moet gij nou dan uh, wat verder allemaal al zo? Oh. Ja, uh, ja, dan gaan we uh, misschien toch weer heel gekke dingen van die Fernando zien. Ja, want uh, het dus, is ja. natuurlijk een hele andere auto uh, dan uh, de andere die uh, op het uh, veld uh, staat. Ja. Dus ja, ja als maar... het uh, uiteindelijk het gouden ei uh, blijkt uh, te zijn... dan is het, uh, ja, is het feest daar bij Esther Martin. Ja, maar we hebben nog niet de echte auto gezien van uh, Williams natuurlijk. Uh, hoe die eruit gezien en uh, hoe, dat, ja, hoe mooi dat gaat worden... Uh, uh, we hebben wel uh, foto's gezien hoe die eruit gezien in Livery, maar dat was op een oude auto. Dus uh, ik heb zoiets nou, we gaan de Bakrein zien wat die er dan kunnen, want die hebben in principe natuurlijk toch al uh, vijf dagen of ja, drie dagen getest, lopen ze achter. Ja, ah, ja, ja maar die hebben die... nog geen uh, kilometers gemaakt, toch? Nee. nee, nog geen kilometers. Dus uh, uh, ik ben benieuwd wat uh, die gaan brengen. Maar, uh, maar, uh, misschien komt het de daar vandaan dat je ook denkt van, oké, okay, die doet het ook, zeg maar. Uh, we weten dat Ferrari al gezegd heeft van dat de motor top is, maar dat de toprijders de wagen niet te de kunnen vinden. Nou, daar, daar zijn de testdagen voor. Dus niet gas geven, klaar. Loo, uh, daar moet je het uitvinden. Maar ze zeggen nou, wel, de motor zijn we heel tevreden over. Ja, nou, oh, oké. Okay. Ik, ik, ik, ik, ik zag daar een uh, in, in mannen naar, PT-baan, Echt uh, toch een hele mooie pof. Dus uh, ik weet niet hoe goed het is, maar we gaan het zien. Ja, nou ja, mooie is natuurlijk wel van deze, de, deze training, of uh, hoe noem je het? testdagen, dat, dat het wel openbaar is, hè, dit keer? Ja, nee, de, dat is nog helemaal zeker. Oh. Het kan best zijn dat de eerste twee dagen niet toegankelijk wordt voor het publiek. Oh. Dus uh, daar zijn ze nog steeds mee bezig, heb ik begrepen. Dus uh, daarna mag het, uh, mag het publiek uh, aanschuiven, maar het kan zijn dat de eerste twee dagen de poorten niet open gaan Ja, en ik vind dat zo'n onzin. Hoe... Uh, uh, uh, waarom niet? Hoe, uh, je bent een, uh, ja, hoe moet ik zeggen, een wereldsport... Uh, laat lekker gewoon, uh, ook daar, laat ze lekker, gewoon lekker genieten van die auto's die rondrijden. Precies, hoor, uh, ja. Hoor, die, uh, die jongen die op de tribune zit, al oh, heeft hij een 500-middelleder lens. Die weet echt niet of die ophanging 1 mm naar voren zit of naar achter, hoor. Nee, dat kan je echt uh, niet zien. Nee, nee, dat klopt. Dat kan je echt niet zien. Hè? Nee. Hé, hey, maar uh, ja, ik heb uh, gehoord, uh, vernomen dat uh, de Superbowl uh, dit uh, weekend is. Zondag uh, nacht om uh, half 1 Nederlands tijd. En uh, tijdens ja. de halftime show wordt uh, dan de officiële livery van uh, Cadillac definitief uh, onthuld. Nou, nou, ik ben heel benieuwd hoe uh, Cadillac heeft vroeger, in, in uh, of tenminste, die heeft soms wel eens hele mooie uh, liveries gegeven uh, toen ze in feite met die lange afstand werd uh, Daar zitten soms hele mooie liveries bij. Ik hoop niet dat het een saaie auto wordt, want ik moet eerlijk zeggen, ten nu toe is ze nog geen hete auto waarvan ik zeg wauw. Nee, alleen en, de Aston Martin uh, dan... Uh, ja, de eerste ja, Martin is die daar helemaal groen in zijn toestand zou mooi zijn. Ik vind uh, in feite uh, de Racing Ball best wel een hele kleurrijke auto. Ja. Maar de Williams. Ja, ook niet mooi. En uh, de Red Bull, nou, ik weet niet wat er veranderd is. Maar ik denk dat de mensen de auto ontwerpen, af daar in de huis aangestuurd. Die hebben ze niet nodig. Wat uh, <laughs> ja. trouwens met auto ontwerpen mij opgevallen, is de meeste mensen is dat waarschijnlijk niet opgevallen, maar ik heb er wel een beetje naar gekeken. Uh, de FIA heeft dit jaar verplicht gesteld dat er een logo op alle auto's staat. Oh, dat is in, inderdaad mij niet opgevallen nog. Nou, ik heb nieuws voor je. Ze hebben alleen niet gezegd op welke vaste plek dat moet komen. En ik heb nog nooit tien zo bezig gezien om stoppetje te spelen. om dat hier al te hebben. En dat vind ik geweldig, weet je wel? Bad Boys. Ja, ja, ja, maar. Ja, moet het niet een uh, bepaalde zichtbaarheid hebben? Dat mogen ze gewoon zelf uh, bepalen. Ze hadden alleen maar gezegd een bepaalde grootte. Maar ik weet nu al de eerste. nieuwe. Uh, zeg maar. anekdote in het uh, reglement. Dus de eerste uh, extra blad dat gaat komen. dat zou gezegd het moet daar op de auto staan. Maar uh, bij Williams hebben ze me ergens aan de voorwielbankje onderin gepopt. Bij Ferrari zit hij bij de uitlaten achter onder de motor onder een afdakje. Ja, jongens, ik vind het fantastisch. Echt zo van, nou, jullie willen dat het erop moet, dan zetten we het erop. Maar wij bepalen waar. En zo is dat. Ja, nou, zo is het ook. Morgen kunnen we trouwens, uh, trouwens dat is wel leuk, uh, Rendon. Morgen kunnen we een uh, wandeling maken over het uh, circuit. Want de jaarlijkse winterwalk is uh, dan weer uh, gaande. En iedereen okay. is van harte welkom om eventjes 4,3 kilometer over het circuit heen te wandelen. Ik heb, het, uh, ik heb het twee keer gedaan. Ik kan alleen maar tegen de mensen zeggen: die het mooi gedaan hebben, trek heb goede schoenen aan. Want de hunster op is echt, echt een, een klim. Dus. Uh... Dus uh, zeker met de kombochten voor, dan uh, ben je toch wel een beetje tegen schuiters aan het wandelen. En ook het schijfvlak in, oh, dat is best wel een heuveltje hoor. <laughs> ja, nou zeker. <laughs> Daar heb je een hele nou. wandeling hè? Ontzettend leuk, en je, je ziet dan eigenlijk uh, toch wel met Zandvoort hoe smal het circuit is. En hoe hard die jongens dan met Formule 1 eroverheen gaan. En hoe dicht uiteindelijk, zeker bij ingang schijfvlak aan de linkerkant, hoe dicht die vangrails daar langs de baan zit. En dan komen die jongens over de 200 uh, naar binnenzeilen. Hè? Ja. Dus, dus ik heb wel zoiets van, ja dit vinden ze, en mensen moeten dat gewoon doen, ontzettend leuk, heel gezellig en ik, volgens mij kan je ook iets van een knipkaart kopen van Burnie's en dan krijg je daar, het je zoek, daar krijg je worstjes. Ja, dat klopt. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja toch, en dan uh, kan je gewoon, eigenlijk het heel circuit kan je, wat ah, zou zeggen, je loopt 4,3 4, kilometer lopen, je denkt dat je... Uh, Afval, maar je kan het er helemaal bij eten. Geen probleem. <laughs> ja, zeker. <laughs> nou ja, ja ik, ik, ik zeg dat wel, hè, dat het aankomend weekend is. maar ik. Nee, is het volgens mij volgende week. Hoor, ja, pas. ik kijk, ik kijk ja. namelijk in mijn data. Ik heb twee verschillende datastaden, Maar ja, ja, dat nee, klopt het is helemaal niet. Ja, volgende week niet. volgens mij. Pas. Ja, het is ja. de 15e februari. Ja, ja. Ik was dus voor, luisteraars, excuus, maar 15 februari. Nou, dus ja, je hebben, kan... ze, hebben, ze, hebben ze meer tijd om zich mentaal voor te bereiden? Precies, en gewoon via de website van het circuit kan je je inschrijven. Want dat moet wel. Je betaalt er niks voor, maar even aanmelden. Even aanmelden. Uh, dat, uh, waarschijnlijk voor... Ik denk dat je wel moet betalen voor het parkeren, waarschijnlijk, want het is altijd op zand voor. En, uh, maar verder kan je je aanmelden, geloof ik, en, en, en dan kan je ook zo'n kipkaart bestellen. Kort Uit mijn hoofd, hè? Iets voor 17,50? Ik weet niet, jij, jij zit... Nee, nee, ja, dat klopt. 17,50. Ja, hè? Ja. En uh, ja, ik had ook naar gekeken. Ik, ik, ik had gezien, nou, ah, misschien toch een keer leuk. <laughs> ja toch? Nou ja, is het ook. Ja, ik heb er nog uh, nooit aan meegedaan, maar uh, voor mij is het een beetje ja. zware wandeling. <laughs> ah, gewoon doen. Gewoon doen. Ja, oh ja, ja. Nou ja, je weet ook <coughs> Dus, en, ja, en, dan, en, dan hebben, en dan hebben we nog dat de Formule, Formule E mogelijk naar Zandvoort komt hè? vanaf uh, 2027. Zitten we daar op te ja. wachten, Renal? Nee, totaal niet. Nee, hè? <laughs> ah, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. En zeker, uh, als je dan het gewone kampriega uh, screen rijden, dan kan je dus eigenlijk uiteindelijk zien dat het allemaal niet zo spannend is, uh, die auto's. Nee, jongens? Jullie weten hoe ik over die batterijauto's denk, en zeker over uh, Formule E. Um, ik heb er niks mee, ik ga er ook helemaal nooit wat mee krijgen. En ik, ik zie het altijd maar het afvalputje van de rijders die uit verschillende raceklassen komen: allemaal mogen nog wat doen. En uh, er gaan geen talent uitkomen. En uh, ik heb er echt zoiets van: nou ja, of je had geen talent en dan val je daarin terecht. Ik heb er helemaal niks mee. En zeker niet zoals de zo fabrikanten daarmee bezig zijn. Dus dat mag. Maar, nou ja, één ding, ze hebben geen glazen nodig, dus dat geldt. Nee, dat is waar. Ja. Die heb je dan echt niet meer nodig. Die hebben ze echt niet nodig. Nee, nee. Nou, vandaar dat het nou komen, dus die kunnen ze niet afsnoepen. Die kunnen ze dan beter aan historische rezerij geven. En zeggen: van jongens, komen jullie maar met even lekkere, dikke kanonnen. En lekker veel lawaai maken. Maar uh, nee, dit heb ik echt zoiets van: uh, uh, daar gaan geen honderdduizend man op de tribune zitten. Nee, Absoluut. zeker niet. Maar zouden er uh, na dit uh, jaar uh, 2026 zouden er mogelijk nog uh, verschuivingen gaan plaatsvinden... Uh, omtrent uh, management en dergelijke uh, van het uh, circuit. Want we hebben natuurlijk al gehoord dat Erik uh, Weijers uh, terugtreedt. Uh, ja, Jan ja, Lammers. Ja, Jan Lammers. En uh, ja, nee, dan dus. de Formule 1 niet meer. En uh, we hebben een paar mensen hebben toch wel uh, leuk uh, aan het uh, circuit verdiend... Sorry, is, de toekomst, is de toekomst wel zeker? Dat, uh, dat vraag ik wel. Nou, er staat, hey jongens, we hebben jaren zonder Formule 1 gedaan. Dus ik denk dat wel. Um, uh, het was natuurlijk best wel een tijdje voor het Formule 1 terugkwam. En dan kan je alles he helemaal op het circuit over dat Formule 1. Maar het circuit heeft ook in die tijd, zonder Formule 1, hebben ze ook laten zien dat ze kunnen bestaan. En uh, dat dan Bernhard en uh, al zijn maatjes ervoor gezorgd hebben dat de Formule 1 kwam. En die hebben, even heel eerlijk, hè, mensen lopen te zeuren dat die jongens heel veel geld in de zak hebben gestoken. Maar ze hebben ook mega, mega, mega zonder staatssteun, hè. Dus uit de regering niks gekomen, hebben ze hun nek uitgestoken en toch die Formule 1 hebben ze die toch uiteindelijk op de kaart gezet in Nederland. Met een heel nieuw concept. En dat was het wel. Uh, heel veel uh, zaken er rondomheen. Uh, het aankomen op het schier, allemaal gewoon geweldig geregeld. Ja, dan mag je van mij best wel wat centjes in je zak stoppen. Heb ik helemaal. En eigenlijk euh, moet ik zeggen, vond ik het nog weinig. Wat, ja, uh, wat er overgebleven was. Ja, uh, nou, uh, nou. <tog> ja, nou, uh, als je weet dat de gemiddelde camperie gewoon gewoon 70 miljoen gekost hebt. Na, na, na, na al die jaren. Wat hebben ze 20 miljoen overgehouden? Nou. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat op een andere manier ook wel serieus uh, geld verdiend had kunnen worden. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, uh, dank je wel weer uh, voor uh, deze spitreport, uh, Randall. Ja, top. Ik ga en nog even dat, gaan... uh, dat lied uh, draaien van uh, basis, het circuitlied, Weet je nog? Oh, heb je hem? Ja, ik heb hem. Ik heb hem, <laughs> hem klaarstaan. Dus uh, die gooi ik er ik zo wil... even in. Ik ga er niet in de auto. Kom, ik, ik laat hem even openstaan uh, voor je. Uh, dankjewel. je wel. Fijn weekend, hè? Ja, hetzelfde jongens. Oké, okay, hoi. En met de dag, zij die actie uit Red Zandvoort, hebben we nog steeds een circuit hier in Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk trots op en nog één Formule 1 race En daar gaan we natuurlijk met z'n allen van genieten. Ook van de goede muziek. Hier is Pieter Frampton. Uh, lekkere gouden ouwe, zo uh, vlak uh, voor het einde van dit uh, radioprogramma. Zandvoort op zaterdag, joh. Uh, Show me the way van uh, Pieter Frampton. Zo dadelijk weer een entertainment for you. Ja, Fred, uh, die gaat dat wel weer regelen voor ons. Tussen 5 en 7 uur, dus blijf lekker luisteren. met People Are People. We gaan nog een paar platen draaien hoor tot aan het weer. Maar we hebben ook zo meteen voetbal, hè? want we nemen na het volgende plaatje van Billy Joe nog even contact op met Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag tegen de Rijger Boys. De goede single van Billy Joel en uh, You're Only Human. We gaan nog even naar Piet Pijpen toe van, uh, over de wedstrijd van vandaag. Tegen de Rijgenboers uit uh, Herugewaard. Ja, de Rijgenboers stonden op de derde plek. En uh, ja, soms wordt wel wat plekjes uh, lager. Maar hoe hebben we het gedaan vandaag uh, tot nu toe, uh, Piet? Nou, we, zijn nog, we moeten nog een minuut of zes, zeven denk ik. Dan zijn we klaar. Tien, misschien tien wel. Het is zo dat uh, vlak na rust, acht minuten na rust maakte. Uh, de Rijgerboys met een prachtig afstandsschot in de rechterboven voor de keeper Maakt er 3-0 van. Daarna is dat is natuurlijk een beetje een gelopen race in zo'n wedstrijd. Het uh, zoomkort heeft uh, vier keer gewisseld, inmiddels. En dat is ook het maximale wat we kunnen vandaag. we hadden vier wissels, dus dat houdt op. En uh, ja, het is nog steeds 3-0. We hebben af en toe wel een, een aanval of zo. Maar ja... we kunnen niet echt meer een vuist maken. Dat, dat is nog eenmaal zo bij 3-0. Na tien minuten kwartier in de tweede helft. Dus het wordt vandaag een nederlaag. Een, een beetje, ja, wel, eigenlijk wel een voorspelde nederlaag. Een Rijgenboy staat inderdaad, wat Rob net zegt, op de plekken. Wij zijn gewoon drie plekken maar onder. En het kwaliteitsniveau is gewoon uh, te groot nu. En ook nog ja blessures. Oké, 3-0 verloren vandaag. Gauw vergeten. En volgende week gaan we thuis opnieuw proberen. Ja, is het zo dat die spelers dat uh, ook weer uh, kunnen, kunnen opladen dan voor zo'n uh, nieuwe wedstrijd? Nou, er zit heel veel jeugdige elan in. En die jongens zijn nogal jeugdig en energiek en uh, zo. En er zijn een paar ouderen die lopen op hun tandvlees. Maar ja, degenen die nog kunnen, doen hem wel mee. En die proberen ook uh, het voorbeeld te geven. Maar ja, het is inderdaad niet erg motiverend als je zo toch zo, regelmatig die, deze uitslagen allemaal tegen krijgt. Nee. Ja, we weten, we weten de oorzaken. We hebben te weinig, te veel invallers. En uh, ja, die andere jongens zijn jong. Er zit goed perspectief in, maar uh, ja, hier moeten we even doorheen. Ja, kunnen we, kunnen we nog wat uh, corrigeren voor uh, dit seizoen? Nou, ik, ik, ik weet het niet. De blessures die we hebben zijn allemaal wat van oudere spelers. En ook wel wat hardnekkig en zo, dus die herstellen niet meer zo makkelijk. En, uh, maar ja, we gaan niet uh, de, ding, de, de, de moed opgeven erop. Kom op. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, nou, we, we gaan, gaan gewoon door, uh, Piet. <laughs> we houden de moed erin en vandaag is het geen overwinning. Misschien volgende week beter. Ik wens jou met al je medemensen van uh, Radio ZFM een mooi feest van de week. En, uh, dan zullen we het wel horen hoe het allemaal afgelopen is. Zeker weten. We maken er een mooi 36-jarig uh, feest van. Ja. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot ja. volgende week, wat mij betreft ook. Okay. Dankjewel. Okay. Hoi. Hoi. We love Deze draaien we nog even voor de Disco Freaks. En een beetje terug naar de jaren 80 met de, de single van Aura en Like I Like It. Zo dadelijk een hele mooie uitzending van uh, Entertainment Fuel met Fred Heij. Hij is er inmiddels en uh, zijn eerste gast is ook uh, aanwezig. Goedemiddag en uh, ga er een heel leuk uh, programma van maken. En ga ook genieten van uh, zijn muziek en uh, de artiesten uh, die hij uitgenodigd heeft. En uh, de artiesteninformatie die je verder krijgt. Volgende week zijn wij er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Eén plaats, die rest mij nog. En dat is uh, deze bekende klassieker van uh, Monty Python. Tot volgende week. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. That grumble. Give a whistle.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 When you look at it, life's a laugh and destiny.